Je moet niet altijd het ergste denken. Uh. Hoe komt het dat jij nog zo laat bij de weg bent, omkopers? Ja. Het is over achter. En in dat beestenweer. Ja, ik moest de dokter halen voor Daan. Is het Daantje ziek? Ja, oude dag hè. Zo ineens gaan liggen. Hij, hij houdt er niks in. Bonen met speksaus. Krijgt zo'n zieke oude man bonen met speksaus? Ja, tja. Ja, de moeder zal een kippetje braaien op een lampje stuk bakken. Zet al de sporen in dat dus ze morgens een ei moet klussen. Ja, vanmiddag is hij allemaal wartaal gaan praten. Van de, de beug uitzetten. En de baaklijm vieren. En uh, van vallen om de noorden. Ja. Ik zeg, het loopt af. Zeg ik tegen de moeder. Als ben je al mij niet afloopzet. Ik zeg, uh, moeder, de dokter moet gehaald worden. Moet je een beetje Zegt zei ze. Ben jij de moeder of ben ik het? Uh, jij bent de moeder, zeg ik. Nou, dan, zei ze. Maar, maar, maar straks, zei ze, je moest de dokter maar gaan halen. Ja, of dat van mij gekend had. Enfin, ik kom bij de dokter en de dokter is op reis. Dan ben ik even bij Simon aan geweest om met de hondenkar naar de stad te rijden. Komt Simon dan hier? Als ja. is Simon, je rijden moet, dan heb je kans van de dijk te rollen. Nou, vanavond is hij niet dronken. Nou, dat is dan een strepende balk. Oh, moet de dokter mee in de hondenkar? Oh. Nou, nou. niet. Ach, wacht, wacht, Ach, hoor ik dan wat u wind. Straks kom komen de pannen naar beneden. Nou, zit het, het wel. Nou, nou. Het is voor Daantje een gelukt dat hij buiten de Westen leidt. Waarom? Hij is, uh, hij is bang voor de dood. Ik denk dat iedereen er bang voor is. Ja, dat is maar net hoe je het opvat. Als morgen de dag mijn beurt komt, dan denk ik: we moeten allemaal. Dat was het water van de zee, ja. God heeft gegeven, God heeft genomen. Ja. ja. God neemt ons en wij nemen de vissen. Op de vijfde dag schiep je de zee gedrocht in het gedierte... waarvan de wateren wemel. En op de zesde dag schiep je de mens en zei: wees vruchtbaar en zegende ze. En dat was weer avond en weer morgen. Dat was de zesde dag. Nee, nee, nou dan nou moet je niet lachen... Wacht, er geen kunst. Je moet praktiseren. Als ik nou op de harenvangst was, of op de zoutreis... dan dorst ik menigmaal niet te kaken en niet te snijden. Want als je een harenkop met je duim links doudt... en je kaakmes het geldje eruit ligt... dan kijkt zo'n beestje aan, he, met ogen. Zo verstandig. Tja. En toch kaak je twee kantjes in het uur. Hoeveel visie zou ik al niet doodgemaakt hebben? Tja. En bang als ze waren. Bang. Ze keken naar, naar de wolken alsof ze zeggen vrouwen. Hij heeft ons net zo goed gezegend als jullie. En hoe moet het nou? Ja. ja. En daarom zeg ik. Wij nemen de vissen. En God neemt ons. Is dat nou praat, als het bijna nacht is. Het lijkt wel of je een slokje op hebt. Nou, geen druppie heb ik gehad. Maar ja, ik zal zelf maar een leunt leut inschenken. Zeg, hoor ik, hoor ik het nou goed had. Nou, dat het verkeer zo te keer gaat. Ik dat het schot ingezakt is. Ik zal wel even gaan kijken. Hé, nee, ga zelf wel even naar buiten. Ik ga met je mee. Oh, oh, wat een weer. Ja. Ik zal God danken als de pijl van zegen binnen is. Tja, er is niet één schip veilig vandaag. Maar de hoop is een oud schip. Hè. En oude schepen vergaan het minst. Dat zeg jij. Nee, dat zei iedereen die gevaren heeft. Ik zou God vannacht toch bidden. Nou, Jacoba is uit, Matilde is uit, de verwachter is uit. Maar waarom zou je voor één schimmen? Dat op van is niet zo waardig. Wie zei dat? Dat zeg. Dat dacht ik. Het viel me zomaar in. Nee, hey. hey, nou, nou zeg je te jokken, juffrouw. Je bent wel beleefd. Maar als de hoop rot was, dan zou jouw vader... Hou toch je mond. Je, je zou knieën ongerust maken. Oh, goed het, dat, dat was we zijn wezen kijken. Het schot was omgewaard. <coughs> oh, wat een weer. Wat een weer. Ik ben een varme jongens. En het zal baren bang zijn. En nou net op de thuisreis. Koffie, moeder. Tante wil ik zeggen. Gek hé, tak of zo spreek ik me. Drinkt u nou ook een kommetje mevrouw? Ja, graag. De avond is nog zo lang en zo akelig. Ja? Ja, ja graag. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Oh, yes. oh, er Ja, schijt toch uit met haar geblecht. Het is bescheent wat Marietje. Als ik aan me is, denk. Oh, oh, kom, nou. Kijk nou eens naar jou, hè. Hij vrij is toch ook op zee? Een goede zeemansvrouw moet flink zijn, kid. Niet kinderachtig voor de meid. Kom, geef hem maar een kommetje troost. Oh ja, dat zal ik doen. Het loopt in de zesde week. Nou, nou, nou, no. kom, kom, kom. Niet houden voor je geslagen. Want... Jullie hebben nog niks meegemaakt. Uh. Uh, Simon, staat de equipage voor de deur. Ik heb er anders donders weinig lolling. Waarom? Als het niet voordaan was... Dat zal je goed doen, Simon. Alsjeblieft. Dankjewel. je wel. Hier, Marietje. Is het me nog eens gebeurd? Met de hondenkar in zo'n noodweer. Dat was met katrien. Ik blijf voor alle minuten. Twee man ben ik toen met karren al ondersteboven boven geplikseld. Toen de dokter kwam, was Katrien dood en het kind was dood. Maar als je het me vraagt, ik zit liever vannacht op elkaar erop te zeggen. Ja, maar we willen onze tijd niet verklessen, eens. Ben je klaar? Ja, nou, als, je, als je maar voorzichtig bent, hoor. Nacht, Dag, Charles. Dag, Comus. Dag, ah. Hé, hey, Marietje. Ik zit nou niet zo sip te kijken. Laten we wat gezellig praten, dan denk je al niks. Gisteren nacht was het ook zo erg. En ik heb zo naar haar gedroomd. Dromen zijn bedrog. Malle meid. Ik weet helemaal niet of het een droom was. Er werd op de ruiten geklopt. Eenmaal. Toen ben ik blijven liggen. En toen nog eens. Toen ben ik opgestaan. Niks te zien. Niks. En zo was ik weer lijf werd er weer geklopt. Zo. En toen... Toen heb ik meester gezicht gezien. Zo bleek als de dood. En er was niks. Niks als de wind. Drie maal geklopt. Drie maal. Ja, telkens zo. Drie maal. Je jacht daar oude mensen stijpen op de lijf met je geklop. Ah, wat? Oh. Nee. Kijk, jullie wat Dag je vrouw. Dag Zuid. Nee. Dag je vrouw. Dag Dan nou, Mogen we even? Ja, God, dank dat jullie komen. Ga zitten, Wat een weer, hè? Nou, zo met zo je Ik kan kon thuis niet meer uithouden. Mijn kinderen liggen erin, en Zo niks, geen aanspraak. En dat gehuil van de wind. Er zijn twee ductalen weggeslagen. Ja, twee ductalen. Ja. vertel liever wat anders. Ja, dat zeg ik ook. Wat hebben we al die verhalen? Suiker en melk, ja, hè? Wat een vrouw. Ik zal koffie zonder suiker drinken. Nou, Geert dan nooit suiker. Je zoontje Piet heeft zich dapper gehouden, dus... Ik zie hem nog staan wuiven. Ja, Ach, het is een schat van die jongen. Ja. En amper twaalf jaar. U had hem op de bij Tweeënhalve maand geleden, toen de Anna zonder Ari binnenkwam. ja. dat kind zich toen als een engel gedragen. Net een Wat grote man. Ja. S'avonds zat hij bij me op. En er gesprekken. Die jongen weet meer dan ik. Als het schaap nou maar niet erg is ja, geworden. Ja. Jullie zullen me niet willen geloven, maar met een rode bril word je niet zeeziek. Oh, ja. Ja. Heb je het zelf geprobeerd? Ja. Ik heb menig nachtje in boord geslapen toen mijn man nog leefde. En menig toch in meegemaakt. Nou, ik had jou wel eens willen zien in je pakje. Ben jij getrouwd geweest, Saart? Ja, waar? Nou smeert je van me stroop op mijn boord. Nou, ja. Zo knap zie ik er nog uit. Hoor. Ja, ja. Ja. En of ik getrouwd was. En stevig. Het was een goede vent. Een beste vent. Alleen als hem iets niet naar de zin was, ja, dat zeg ik niet om kwaad van hem te spreken, dan hield hij zijn handen niet thuis. Dan smeet hij stuk. Ik heb nog een koffieketel, waarvan het oor is afgeslagen. En voor geen dader zou ik hem willen missen. Nou, ik nou, ben je geen gulden. Ja, ja. Nou, dat kan soms erg komiek zijn. Je kocht een mes voor hem in een leren schee en niet goedkoop. En als hij na vijf weken van de reis weer omkwam en je hem vroeg, Jacob, ben je je mes verloren? Dan zei hij, weet niks van een mes. Ja. Ik heb geen mes van jou gekregen. Ja. Zo had hij zijn hersens bij elkaar. Maar als hij zich dan voor het eerst die vijf weken uitklede en zijn olieschoenen uittrok, klets... Viel het mes op de grond? Oh, oh, oh. had hij al die tijd niks van gevoeld. Hij zijn een olieschoen oh, aangehouden. Oh. Oh, oh, oh. En dan moest ik hem schoonmaken met zeep en zonda. Geen water gezien en dik in de luif. Oh kus. Als zeemansvrouw maak je nou eenmaal van alles mee. Is het lang geleden dat je je man verloor? Vier jaar. De wisselvalligheid verging met man en muis. We hebben er nooit meer iets van gehoord. Ja, als je er goed over nadenkt, is het toch gemeen dat ik niet hertrouwen mag. Mag? Wie zal het je beletten? De wet. Als ik weer trouwen, dan moet ik eerst driemaal een oproep in de kranten doen. Yeah. En als ja. je dan driemaal geen asem hebt gekregen, dan mag je er niet boterblieftje ja, ja, oh, gaan. Ja. Nou, ik geloof niet dat ik ooit hertrouwen zal. En een wonder, je was al twee maal getrouwd. Als je de mannen dan nog niet kent. Ja. <laughs> ik wou dat ik net als jij over alles kon praten. Nee, het is mijn angst hoor. Met mijn eerste man was het een gruwel, en met mijn tweede, nou dat weten jullie. Ja, doe vertel eens, Truus. Nee, vertel nou geen dingen van dood en ellende. Eh, wat knies en jij. Nee. Steek maar in zee, Truus. Jij moest knies heten in plaats van knies. Ja, dat kan hier ook gebeuren, knier. Ik woonde toen in Vlaardingen en ik was een jaar getrouwd, zonder kinderen. En Piet? Nee, Piet is van Arie. Mijn man ging weg met de magneet op de haringvangst. Nou, je begrijpt wel wat er gebeurd is. Anders zou ik geen kennis aan Harry hebben gekregen en niet naast je wonen. Hè? De magneet bleef op het zand of ergens anders. Ja, Dat wist ik toen niet en dat dacht ik niet aan. Wees ze stil. Wat is er? Niks, enkel wind. Nou, in Vlaardingen heb je de toren. En op de toren heb je de kijker, de torenkijker. Ja, ja, dat is in mijn sluis ook. Nou, en die kijker hijst een rode bal als hij een logger of een troller of een andere schuit in de verte ziet. En als hij weet wie het is, dan laat hij de bal weer zakken. Oh, ja. Loopt naar de reder en naar de familie en waarschuwt. Hm. Nou ja, met de familie waarschuwen dat is dat haast niet nodig, hè? Want zoals de bal op de toren race is, lopen de kinderen in de straat te schreeuwen. Ja, toen jong jongens, ik het ook, hè? Een bal op, een bal op. Oh, ja. En dan gingen de vrouwen naar de toren en wachten beneden tot de kijker komt. En dan geven ze hem cent als het hun schip is. De magneet met mijn eerste man bleef zes weken weg. Zeven weken. Ze hadden proviant voor zes weken. En telkens riepen de kinderen, een bal op, Truus. Een bal op, Truus. Nou, en dan liep je als een gek naar de toren. Ja, natuurlijk. Maar niemand die je nakeek. Ze wisten wel waarom je liep. En als de kijker beneden kwam, dan had je hem wel de woorden uit zijn mond willen scheuren. Maar dan vroeg je angstig, heb je ting? Ja, ting, ja, dat... dat is tijding op zijn verhaalings, oh, hè? Ting, oh, ja. van de magneet, zei hij dan. Nee, het is de vrouw Maria. Of de waakzaamheid, of de concordia. Oh, en dan slofte je terug. Zo langzaam, zo langzaam liep je te huilen, denkend aan je man. Mam. Elke dag keek je een schok door je hersens als je de kinderen hoorde. En elke dag was je bij de toren, bidden tot God. Maar de magneet kwam niet, kwam niet. Ten lange les de torsje niet meer naar de toren als de bal geëzen was. De torsje niet meer aan de deur te blijven wachten. Of soms de kijker zelf met de boodschap kwam. Dat het twee maanden geduurd. Twee maanden. En toen... Nou, toen geloofde ik het wel. De vis wordt duur betaald. Ja. En uh, met Ari? Wat is daarmee precies gebeurd? Ari. Nou, dat is dan zo kort geleden. Och, ja, ja. Ach, kind. Je zou het elk uur van de dag aan iedereen willen vertellen. Als je met zes kinderen bent blijven zitten. Een beste man. Nooit een kwaad woord van hem gehad. Nooit. In twee uur was hij eruit. Ja, Slag van het spil. Geen woord had hij meer gesproken. Als het zes dagen later was gebeurd, hadden ze hem meegebracht. Zou ze hem hier begraven hebben. Nou, ze wommen de haai al om het schip. Die ruiken als er een dood jambool is. Ja, dat is waarschijnlijk, want anders zie je ze nooit. U zou er geen visser trouwen, juffrouw. Maar het is droevig. Droevig. God, wat is het droevig. Dat ze wat je lief hebt gehad op een plankjor. Met een stuk zeildoek erom en een steen erin. Driemaal om de grote masten, dan. Eén, twee, drie. In godsnaam. De voor wordt duur betaald. Nou, truus. Schenk er nog maar een kopje. Ja. Hou jij ook weer, Marietje? Je zit maar aan meest te denken. Nee. Nee, nou dacht ik niet aan meest. Nou dacht ik aan mijn broertje die toen ook verdronken is. Jullie ja, schijnen er plezier in te hebben? Dat uh, was het de haringvangst, hè? Ja, tweede reis. Slag van de fok. Ineens lag hij overboord. Reepschieter was hij. De schipper stak op nog een haringschop toe en, en die greep hij. Maar de schop was te glad en, en zijn hand gleed langs en Toen hield de stuurmansmaat op de bezem voor en die greep hij weer. Met z'n drieën trokken ze hem op. En toen liet de bezem los en toen, toen viel hij terug in de golven. En nog eens voor de derde maal smeet de schipper het lijn overboord. Maar de lijn brak en... En de andere helft ging met mijn broertje de diepte in. Oh, schrikkelijk. Drie maal grijpen. Drie maal loslaten. Ja, en dat het vader zo aan de drank gebracht. Nou. Ja, je vrouw. eens. ben je onrustig vanavond? Dat is niks. Dat is de wind die je hoort. Ja, ja. ja, ja. Als het water eens spreken kon. He. Jij zou heel wat kunnen vertellen, Knieën. Jij hebt zoveel meegemaakt. Ach, juffrouw, vertel me. Het leven op zee is geen vertelsel. Door een duimsplankie zijn ze van de eeuwigheid gescheiden. De mannen hebben het hart en de vrouwen hebben het hart. Ja, zij kan ervan meepraten. Ja. Mijn man was een visser, een uit duizend. Als er gelooid werd, dan proefde hij in het zand waar hij was. Ja. S'nachts zei hij menigmaal: we binnen op de 56. En en, dan was hij op de 56. Dat had hij al niet meegemaakt als matroos. Op een nacht, toen de schuit verging. Dat had u hem horen vertellen. Toen zom hij met de oude Dirk naar een omgeslagen roeiboot. En daar klom hij op. Zij vergeet ik nooit. Oude Dirk, die was te moe en te oud om, om een hou vast te krijgen. En toen stak mijn man zijn mes in de boot. En Dirk, die grijpen wou, ja, en haar zonk, die greep in het mes. Dat drie van zijn vingers erbij hingen. Ja, ja, dat is allemaal gebeurd. En met gevaar van zijn eigen leven trok hij Dirk op de omgeslagen boot. En zo dreven ze met haar tweeën in de nacht. En Dirk, ja, wat nou van het bloedverlies kwam, of van, van angst. Dirk, die, die weer gek. Die zat mijn man maar aan te kijken met, met ogen als van een kat. Die sprak van de duivel die in hem was. En net tegen de morgen, toen gleed Dirk naar beneden. Ja, zo hij uit zichzelf. En mijn man, die weer opgepikt door een vrachtboot die langs voer. Ja. Ik heb niet geholpen. Drie jaar later. en is nou ja, twaalf jaar geleden. Toen bleef de Clementine, die uw vader... Nou, u genoemd hebt, je vrouw... Ja. ...op de dochtersbank Met mijn twee oudste. Oh. Ja. En van wat er met die gebeurd is, weet ik niks. Helemaal niks. Nooit een luik van een joon aangespoed. Niks. Ja, ik kan het je eerst niet voorstellen. Hè? Maar na zoveel jaren... weet je de gezichten niet eens goed meer. Ja, Daar dank je God voor. Want hoe erg zou het niet zijn... als je steeds de herinnering hield. Het ja, het gelijk. De vis wordt duur betaald. je vrouw. Hmm? Oh, God, dat is wat we geschikt. zijn allemaal in Gods hand. In God is schiet. Terwijl ik vanavond in mijn eentje gezeten had. Jullie maken iemand dol. Dal, dol. dol. Ja. Wat heb je? Sorry oh, met je beroerde verhalen. Vraag mij dan ook maar. Mijn vader is ook vertrokken, vertrokken. En er zijn er nog meer vertrokken. Wat oh, letterlijk aan jullie? Ik geloof dat ze bang is geworden. Wil ik haar gaan opzoeken? Nee, kind, nee. Buiten bedaart ze vanzelf. Ze is en dat is te begrijpen, niet? Gaat u weg, je vrouw? Ja, Knie, het is laat geworden. Wie brengt me naar huis? Als er één opstapt, stappen we allemaal op. Ja. Met elkaar waren je niet weg. Dag, knieën. Da. Dag, tante knieën. Nou, wel bedankt, hoor, je vrouw, voor de soep en de eieren. Dag, knie. Kom je morgenavond bij mij een kommetje drinken, Knie? Nou, misschien, hè? Dag je vol, dag Marietje, dag, dag, dag Saart. Ja, dag, ja. Zeg als jullie Jo zien, he, stuur het dan terug, wil je? Je wil je nou zo uit tegen juffel Clementine. Een goeie kind dat door weer een wind, eieren en soep kon brengen. Zou zoon zijn en weer een wind ook uit voor haar en de vader. En voor ons. En voor ons. Ga naar bed. En bid. Bidden is de enige troost. Een vrouw moet niet zwak wezen. Een paar maanden stormt het weer. Elke weer. En er zijn meer vissers op zee dan alleen onze jongens. Je bent helemaal overstuur. Wat? Dat moet je niet wezen. Als er iets gebeurt, dan. dan... Kom nou, Kom nou wees naar nou verstandig Ik je uit. Nee, nee op. Hoe moet dat nou als jullie getrouwd zijn? Als je nou zelf eens moeder bent. Je weet niet wat je zegt. Je weet niet wat je zegt. Dat is Geert. Ik kan je niet overleggen. zeggen. Is het... Is het tussen jou en Geert? Ja. Hé. He? Dat is nou niet mooi van jou, Nee, dat is niet mooi. Om geheimen te hebben. Jouw jongen en jouw man. is mijn zoon. Kijk niet zo in het vuur. Kom, herhaal niet meer. Nee, ik zal geen houten woorden zeggen. Dan was het verkeerd van jou. Van jou en van hem. Nou, kom. Kom nou. Ga nou tegenover me zitten. Kan? Dan zullen we samen bidden. Ik wil niet bidden. Niet bidden. Als er iets gebeurt. Als er iets gebeurt, gebeurt, dan bid ik nooit meer. Nooit meer. Dan is het geen God en geen moeder Maria. Dan verstaat het niks. niks. Zo. Wat heb je er een kind zonder wat? Mag je dat zeggen? Hè? Die man maakt me gek dan. Hoop haar maar terug. Ik hoop dat ik vast vertrouw. 2447 ribben, Clemens. gemerkt Kusta. Die schoten groter, gemerkt je MSG. Kapshoorn, je hoeft hard op te lezen, leer dat toch eens af. Eh, jawel, mevrouw. Clemens? Ik heb nou geen tijd. Ja, dan maak je maar tijd. Ik heb de circulaire van de torenklok opgesteld. Nou, wat heb ik daarmee nou mee te maken? Nou, de vrouw van de burgemeester zit ook in het comité. Wat wil je dan nou zeggen? Zij moet toch weten wat er in die circulaire staat? Dan even op. Wie moet ik opbellen? De vrouw van de burgemeester, natuurlijk. Oh. De circulaire moet naar de druk. Hè? Ja, ja. Hm. Wilt u mij aansluiten met de burgemeester? Ach, Ik zit tot over mijn uur in het werk. Hey, bent u daar, burgemeester? Ja, met Bos. Eh, nee, nee, nee, het is om mevrouw te doen. Ja, de dames, Ja, Als u zo vriendelijk wilt zijn, ja. Nou, moet ik zeggen. Lees de circulaire maar even voor, hier. Huh? Moet ik dat doen? Uh, oh, bent u daar, mevrouw? Goedemorgen. Uh, nee, nee, mevrouw kan zelf niet aan toestel komen, nee. Het gaat over de deurenklok. ja. Ja, mevrouw die heeft een circulaire opgesteld. Wil ik hem even voorlezen? Ja, is goed. Uh, de nieuwe kerk is u zeker niet onbekend. Uh, nee, zegt ze, de stommeling. Ik ben al aan het lezen, mevrouw, ja. Zal nog eens beginnen. De Nieuwe Kerk is u zeker niet onbekend. Die kerk heeft, u weet het, een hoge turen. Die hoge turen wijst naar boven. En dat is goed, dat is gelukkig en waarlijk niet overbodig... ...voor alle kinderen van ons geslacht. Het is toch wat duidelijk. Rauw je snatter. P Pardon, mevrouw. mevrouw, dat was tegen mijn uh, boekhouder. <laughs> ja, <laughs> ja... Ja, maar uh, die toren uh, kan toch uh, iets meer doen dat ook goed is. Uh, ja, zeer nuttig. Op allerlei wijze is sinds jaren door de bevolking uit de omtrek van die toren... ...de wens uitgesproken dat hij een klok mocht krijgen. Circa 3000 gulden zijn nodig. Wie helpt nu mee? De commissie... Uh, nou ja, en dan komen de namen van de commissieleden. Die namen kent u natuurlijk. Dat is ze. Ja, ja, heel aardig opgesteld, ja. Ja, de dames van het comité tekenen natuurlijk in voor eenzelfde bedrag, ja. Hoeveel, zegt u? Honderd gulden ieder? Ja, ja, heel goed, heel goed. Ja, ja de circulaire kan dus net de drukker uitsteken dan vrouw. Honderd gulden, wat kan ik jou schelen of er een klok op de ding staat? Daar zal ik maar geen antwoord op geven. Als jij s'avonds niet zoveel grokjes dronk... zou je s'morgens niet zo'n beroerd humeur hebben. Ze, ze komt naar je toe. Over een kwartier kan ze hier zijn. Ja. Geef eens even twee Riksdaalders. Waarvoor? Nou, als ik bezoek krijg, wil ik mijn gasten ook iets presenteren. Moet ik de burgemeestersvrouw Soms een glaasje jenever voorzetten. Ach, hier. Zeg eens. Ik ben je meid niet. Zonder mij zou jij niet met Riksdaalders smijten. <laughs> Honderd gulden voor een klok... Kaps? Uh, uh, ja, meneer. Sla de staat van uitbetaling is op van de verwachting. De Jacoba, de Mathilde, de ophoop van zegen, de verwachting. Nou, hoe groot was de bruto bezomming? 1443 gulden 47. Dag, da, wel. Hoe kan jij dan zo stom zijn om 4 gulden 88 voor het weduwe- en wezenfonds uit te trekken? Hé, hey, eens kijken. 1443, daar gaat 3 af, dat is 1400. Dat is een gage bruto 387 gulden. Ja, ja. Dan moeten drie gulden 88 en niet 4 gulden 88 zijn. Dan heb ik dus voor het weduwe en wezenfonds één gulden te veel uitgetrokken. Jullie vergissen hier altijd aan de verkeerde kant? Nou, dat moet u niet zeggen, meneer Bosch. U hebt me helemaal geen standje gegeven toen ik me vergist had met de bezoming. Ja, je dat moet ik maar... Geget, dat was een vergissing met een paar nullen erachter. Ja, en... ga nou je werk. Helemaal tegenwoordig overal op letten. Er wordt gewoon met geld gesmeten. Hmm. Het is net zoals een vrouw zegt. Als die s'avonds grokjes heeft zitten drinken, is die de volgende dag uit zijn humeur. Nou... Ik maar maar vrij zijn om een stuk of vier sigaren uit het kistje te nemen. Als hij falkies denkt, mag ik wel een rokkertje hebben. Is Bos er niet? Je bedoelt meneer Bos. Nee, die is er niet. Is hij Kan Kun je mij de boodschap niet zeggen? Ik vraag of hij uit. Ja. Is zeker nog geen tijd. Ik... Nee, nee. begint al geloof weer... Meneer heeft toch gezegd dat als die bericht kreeg... Wordt morgen negen weken. Oh, de Jacoba is na 59 dagen met 190 kantjes binnengelopen. Je zit te kletsen als een oud wijf. Jij weet meer. Heb je hem nou al om? Nee, geen druppel. Dan wordt het tijd. Hoe zou ik er meer van moeten weten? Ik heb jullie gewaarschuwd toen het schip op de helling lag. Wat zijn mijn woorden geweest? Allemaal praatjes van jou om een borrel. Dat vliegje! Waar jij bij was en waar de juffer bij was... heb ik gezegd dat het schip rot was... Dat opkalevateren geen bliksem meer hielp. Dat zo'n drijvende doodkwist. Goed, goed, goed. Dat heb je gezegd. Dat spreek ik niet tegen. Maar wat zou dat nou? Ben jij zo'n piet dat als je half bezopen bent... Dat is gelogen. Ja, niet bezopen. Als jouw patroon en de assurantie ja zeggen. En jij als scheepmakersknecht zegt nee. Moet meneer Bos zijn schip dan op de veiling brengen. Ik blijf erbij dat ik jullie gewaarschuwd heb. En nou zeg ik je... Dat als mees, de aanstaande van mijn dochter, als mees niet terugkomt, dan komt er moord van. Laat je uitlachen. Ga een borrel pakken en praat verstandige taal. Is er tijding, vader? Ik nou buiten op me blijven wachten. Nee, er is geen tijding. Onthoud wat ik je gezegd heb. Dan komt er moord van. Ga maar maar minuutje. Simon en zijn dochter dreigementen. Hm. Gaat u uit? Dreigementen is die kerel gek. We zijn zo weer terug. Die komt, moet wachten. Hij zei. Hij kan me niet schelen wat hij zei. Oh, wat een humor. Hallo. Ik versta het niet goed. Nee, meneer is er niet. Moet je straks nog maar eens bellen. Wat moet jij nou weer? Jam moet ik hebben Hè, jessus wat een kou Mag ik even mijn handen warmen? Blijf maar achter het hekkie Ik heb maling aan je Meneer Bos zag ik zojuist juist hoek kom slaan Hè? het is hier lekker warm bij de kachel Ik zal me niet vragen naar de hoop Zeven gezinnen Maar het geluk dat er behalve de kinderen drie ongetrouwde jongens aan boord zijn Zeker nergens iets aangespoeld Nee Nou vreet me maar niet op Ik wou dat je achter het hekje bleef, wat moet je nou? Kaps, wil jij een gulden aan me verdienen? Dat ligt aan, hè? Ik ben aan het verkeeren met Bol de Binnenschipper. Feliciteer je. Hoe moet ik nou met hem trouwen? Hoe je met hem moet trouwen? Mag toch niet, omdat ze niet weet of mijn man dood is. De wettelijke termijn zo is... Zo wijs ben ik ook. Je moet driemaal prodeo in de kranten oproepen. En als die dan niet komt, en dat zal die niet... ...de spoken binnen de wereld uit, dan mag je. Als jij dat zaakje nou eens beredderde... Dat blijven Bollen, ik je dankbaar. Advocatenzaken. daar moet je voor naar de stad. Oh, Jesus, wat een bereddering. Ik heb Jacob hier geen drie jaren gezien. Ze weten toch dat de wisselvalligheid mijn muis is vergaan. Er is bericht. Er is bericht. Bericht? Ja, er moet bericht zijn van de jongens. Van de hoop. Niks van hem. Als jullie hier nou dag aan dag het kantoor platlopen, ik kan je geen goed en geen kwaad nieuws zeggen. Het kwaaie weetje. 62 dagen. De Waterschout heeft een telegram gekregen. Oh, meneer Kaps, help ons toch uit de onzekerheid. Mijn zuster en mijn nichtje, ze zijn gek voor verdien. Geloof me nou, er is geen enkel bericht binnengekomen. Oh, oh. Nou, loop je weer weg? Ja, mijn nichtje zit alleen thuis. Knieren zijn schoonmaken met de pastoor. Er moet bericht zijn. Er moet bericht zijn. En wie heeft je dat wijsgemaakt? De klerk van de waterschap heeft het, het gezegd. Hier weten we van niks. Oh, laat maar weer naar huis. Durf we je ook niet goed alleen te laten? Misschien heeft hij gelijk. Misschien is er bericht binnengekomen. Alles kan. Het meneer Bos nog hoop. Hoop. Negen weken. Zo'n kring van een schip. Na zo'n storm. Alles kan, maar ik geef er een cent voor. Zes weken proviant aan boord. Als ze in Engelse haven waren binnengevallen, had je al bericht gehad. Dag, sir. Dag, juffrouw. Is er binnen visite, kaps? Het van de burgemeester staat voor de deur. Ik denk dat de vrouw van de burgemeester op bezoek is. Commissievergadering voor de klok. Dan zal ik maar niet naar binnen gaan. Zoals u wilt. Ik zag Kobus daar lopen. Stakker. Wat is hij oud geworden. Je zou hem maar eens niet herkennen. Drie maanden geleden zag hij er anders uit. Toen heeft hij voor me geposeerd. Kijk maar. Ach, hebt u dat getekend? Je mag ook wel kijken, kaps. Nee, mevrouw, ik heb geen tijd. Zie je wel, Saart, dat je toen heel anders uitzag? Veel krasser. En vrolijker. Hij heeft zich de dood van Daantje erg aangetrokken. Je zag ze altijd samen. Nou heeft hij in de diakonie, hij heeft geen vriend meer waar hij alles mee bepraten kan. Ja, dat is wel naar voor hem. Herken je die? Nou, dat is knier. En dat is Barend met de mand op zijn nek. Oh. Dat zou wel voor uw vader zijn, meneer is uit. Ik zal wel even luisteren. Hallo? Ja? Nee, vader is er niet. Hoe lang zou het duren, kaps? Een vader zou zo terugkomen. Misschien een minuut of vijf.